Middernacht, het is zondag 5 januari, Duw ik het eerst eraan met het NOS-journaal. In Amsterdam is een man doodgeschoten. Het gebeurde in de Slauerhofstraat in de wijk Nieuw-West rond half elf afgelopen avond. De man overleed ter plekke, meldt de politie. Door wie hij is beschoten is nog niet bekend, maar ook is verder niet duidelijk wat er is gebeurd. Volgens lokale omroep AT5 zijn in de buurt meerdere schoten gehoord.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 Zij hebben volgens lokale media lichter verwondingen. De piloot zet het vliegtuigje aan de grond op een stuk weg... dat door een park loopt, waardoor het toestel in moeilijkheden is gekomen... is niet duidelijk. En 5000 seizoenkaarthouders van een stadion in Rio de Janeiro... hebben ook tijdens WK-duels recht op een zitplaats. Het heeft een Braziliaanse rechter bepaald. De 5000 voetballiefhebbers kregen hun seizoenkaart in 1940... in ruil voor een bijdrage aan de bouw van het stadion... Met de kaart krijgen zij hun leven lang een stoeltje. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA was de kaart niet geldig voor de WK-wedstrijden. De rechter heeft nu bepaald dat de seizoenkaarthouders ook tijdens het evenement gratis het stadion in moeten kunnen. Het weer, vannacht af en toe regen of motregen, het koelt af naar een graad of vier. In de ochtend trekt de regen weg, daarna geregeld zon en grotendeels droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en uh, ja, voor een ieder een gezond en liefdevol 2014. En ja, een nieuw jaar betekent ook voor ons, voor De Overnachting, een nieuw hotel. We zitten in het Roommate Hotel Aitana in Amsterdam. Zo vlak aan het ei. En het is ja, eigenlijk nog een zeer nieuw hotel. Het is een paar maanden oud en het is zeer modern. En ik sta voor kamer nummer 1201. Want achter deze kamerdeur zit de kamervoorzitter van de Tweede Kamer. Ik heb het over Anoushka van Miltenburg. Ik klop op de deur. Een bijzonder goede avond... Goedenavond, kom binnen. Dankjewel. Het is mijn het? gewoonte om 12 uur s'nachts nog vreemde mannen te ontvangen op een hotelkamer. Nee? <lacht> nee. Nou, maar nee. je mag binnenkomen. Oh, dat vind ik toch <lacht> nee. heel fijn. Nou, uh, uh, gelukkig nieuwjaar. Ja, Zillende. De allerbeste wensen. dan mag ik je zoenen? Oh, je mag mij zeker ja. zoenen, ja. Mag nog net, hè, de eerste week. Ja, jij weet dat, hè? Tot de drie koningen zeker, hè? Vind je dat? Uh... Ja, dat, uh, zo heb ik dat wel geleerd vroeger. Ja? Ja. Katholiek? Ja. ja. Nou, mooi toch? Dat mooi opgevoed. Um, we, ja. ja, we zijn in een nieuw hotel. Dus het lijkt me leuk als jij als kamervoorzitter... even deze kamer, niet de tweede kamer... maar deze nee. kamer even gaat beschrijven. Dus ga je gang. Het is een, uh, een hoekkamer op de twaalfde verdieping. Ja. Aan het ei. Ja. Als je binnenkomt, dan uh, zie je een enorme raampartij. En dan, uh, ja, dan... Ik moet dan gelijk naar buiten kijken. Naar de lichtjes boven Amsterdam... De schepen die je uh, vaart zo'n uh, pontje. Naar het station is dat, denk ik. Schitterend, hè? Ja, geweldig. Geweldig. En dan Echt de kamer, ja, witte muren. En uh, het is een soort uh, gedeelte met een tafel en een zitje. En dan kan je aan het einde van de kamer naar rechts. En dan kom je in het slaapgedeelte. Super. Met een enorm bed met een uh, aparte. Uh, ding. Hoe noem je dat eigenlijk? Wat is ja, het bed zit. Is Een soort modern hemelbed lijkt het hier wel. Ja, het is uh, super modern, maar wel, ja. ik vind het wel sfeervol. Ja, dus ik, ik vind het uh, ook. Ja. Een enorme televisie uh, aan de muur. En, uh, maar ik vind die, twa die, twa die twaalfde verdieping zo aan het ei, man. Het is echt heel gaaf. Hé, hey, en ik kan hier al, want dan ga ik ze direct proberen. Ja. De Roomservice bellen. Wat wil jij drinken? Ik wil een pilsje. Een pilsje. En wat een bed. Ja. G uh, hoe was jouw oud en nieuw? Oh, ze nemen me al niet op. Dat gaat heel <laughs> veel slecht hier al. Hoe was jouw oud en nieuw? Wat heb jij gedaan? Mijn oud en nieuw. Ik was uh, bij mijn moeder. Eigenlijk uh, traditioneel gaan wij uh, vieren we oud en nieuw uh, vroeger bij mijn ouders. En mijn vader is anderhalf jaar geleden overleden. En nu uh, gaan we naar mijn moeder toe. En mijn zus was daar ook. En uh, mijn twee jongste of mijn oudste en mijn jongste kind waren mee. En mijn dochter, die uh, vierde. Oud en nieuw met de vrienden. En dan gewoon een rustige avond voor de televisie. En hoe is je moeder dan? Praat een beetje met haar? Ik heb een onwijs stoere moeder. Ja? Ja, die is uh, 79. Ze is uh, zes weken geleden aan de knie geopereerd. Ze ze een nieuwe knie gekregen. En die had ze nodig. Want ze wil, uh, ze wil elke dag nog 15 kilometer fietsen. En uh, nou, van alles doen. En dat ding uh, dat was versleten. En dat zat er in de weg. Dus uh, Wat leer je is, uh, van je moeder? Ja, door, doorgaan. Ja, doorgaan. En uh, uh, de, ontzettend vasthoudend. En, en, en uh, ja, als je 79 bent, en je rijdt nog auto, je fietst nog, je, je, je wil nog nieuwe mensen leren kennen, dan uh, ben je nog wel klaar om 20 jaar door te gaan. En uh, ja, ik heb heel veel van mijn moeder geleerd hoor. Niet alleen dit, van maar... mijn ouders eigenlijk allebei. Doorgaan is belangrijk, hè? Ja, ik heb geprobeerd, ze nemen niet op, ze zullen ja, maar... het, nou, mochten ze luisteren naar de radio... dan zullen ze hier wel twee biertjes komen brengen. Um, want doorgaan is natuurlijk wel een thema wat wij even moeten bespreken. Ja, is dat zo? Ja, nou ja, het is natuurlijk toch zo. Uh, ja, we zitten nu lekker in het stoeltje met het prachtige uitzicht over het ei. Maar zo vlak voor uh, de jaarwisseling, half, jaar, uh, half december, kwam er in de Volkskrant toch een uh, artikel met forse kritiek op jou. En die kritiek werd geuit door maar liefst acht uh, fractievoorzitters uit de uh, uh, Tweede Kamer. En ja... Ze deden het anoniem en er is veel gezegd over... van ja, de anoniem, dat kan je eigenlijk niet maken. Maar ik was gewoon wel benieuwd... Eh, van ja, hoe las jij dat artikel? Nou, weet je, ik uh, ga tegen jou hetzelfde zeggen... als ik tegen de Volkskrant uh, ook heb gezegd... en tegen heel veel anderen die uh, mijn commentaar hebben gevraagd. Uh, ik uh, wil altijd met iedereen praten over, uh, over van alles... en uh, zeker ook over mijn functioneren. Maar dat uh, doe ik niet in en via de media. Dus... Uh, ja, daar wil ik verder niks. Uh, ik, daar, daar wil ik verder geen woorden aan wijden als je het niet erg vindt. Dat vind ik wel erg, ja. en daar wil ik er nog steeds geen woorden aan wijden. Nee, ja, maar goed, ik wilde gewoon even weten, van, er stond uh, uh, uh, kritiek in op jou, dat het misschien een maandje te groot voor je was. Of dat je niet altijd de toon van het debat aanvoelde in de Tweede Kamer. Hoe lees je zo'n artikel als mens? Nou, weet je, uh, ik, ik, ik, ik had liever de krant opengeslagen en een verhaal gelezen waarin stond wat een, wat een tof mens. Wat super. Ik ben, ik ben gewoon een mens, ik heb gewoon de normale uh, uh, emoties. Uh, in zijn algemeenheid, uh, ik ben na 15 maanden Kamervoorzitter. Uh, ja, ik zit daar in een, in een functie, je moet elf partijen in een parlement proberen uh, uh, ja, een beetje met elkaar de dingen te laten oplossen. Uh, het aard van een politieke partij is dat ze het debat opzoeken en dat ze de strijd uh, opzoeken. En als voorzitter moet je daar een beetje in schipperen. En moet je voortdurend allerlei besluiten. En daar kun je natuurlijk, ja, er zijn altijd mensen die blij zijn met een besluit en altijd mensen die niet blij zijn met een besluit. Um, en, en er is uh, natuurlijk altijd wel uh, wat aan te merken. Um, toen ik net uh, een paar maanden zat, toen. Uh uh, was er uh, elke keer als er een debat aangevraagd werd, er worden elke dag debatten aangevraagd. Het is een enorme lijst met debatten. En een enorme frustratie van mij als voorzitter is dat het soms wel een half jaar, soms wel een jaar duurt voordat zo'n debat ingepland kan worden. Het heeft helemaal geen actualiteitswaarde meer dus je heeft. Je eigenlijk een spoeddebat dus de, aan en dan duurde dat maanden precies, voordat dat Dus dat, dan, dat dan werd, zei door. ik elke keer: van, Nou ja, ik, ik, ik zet het onderaan de lijst, omdat ja. ik dacht, ik moet een beetje aan verwachtingsmanagement doen. Ik merkte dat dat tot heel veel irritatie leidde. Daar was kritiek op dat ik dat zei. En toen op een gegeven moment dacht ik: Weet je, ik ga het gewoon anders doen. Als iemand een debat aanvraagt, dan zeg ik: Ik ga me inspannen om het zo snel mogelijk in te plannen. En iedereen weet dat die lijst zo lang is. En nu zeggen ze zelf al als het aanvraag... ja, voorzitter, ik hoop dat u je best wil doen. En ik weet dat het nog duurt, maar ik vind het toch heel belangrijk om het te agenderen. Dus zo probeer ik met kritiek in zijn algemeen natuurlijk wel, uh, uh, wel mijn voordeel uh, te doen. Nou, heel goed. Maar wat ik eigenlijk gewoon wil weten... weten je, je, je, de, de Volkskrant die komt op de mat, je leest dat... en dan flikker je die Volkskrant door, uh, door de woonkamer. Wat, ga, wat doe je? Nou ja, weet je, de Volkskrant die kwam op de mat. Maar ik wist wel wat erin stond, want ze hadden mij dat artikel toegestuurd. Yeah. Ze hadden gevraagd. Het artikel was al helemaal af. En vrijdagmiddag was ik naar de... Herdenking van de Zuid-Afrikaanse ambassade geweest. Uh, voor de herdenking van Mandela. En toen ik uh, uh, terugkwam. Uh, toen, uh, of toen ik in de auto stapte. Toen werd ik gebeld van je moet even langs de kamer komen. Want de Volkskrant heeft een artikel over je geschreven. En uh, ze willen graag je commentaar erop. Dus toen ben ik naar de kamer en Heb ik het gelezen. En toen? Nou, er komt wel een kracht tegen me uit mijn mond. Al meer als één. Jij hebt staan vloeken? Natuurlijk. Ja. ja dat... Was je geëmotioneerd? Ja, als je staat te vloeken, dan ben je niet, niet geëmotioneerd. Ik ben geen robot natuurlijk. Maar weet je, ik, ik functioneer in een, in een hele harde omgeving. De, in de, de, de, de landelijke politiek, daar, ga, daar zijn soms rauwe omgangsvormen. Uh, ja, daar ben ik wel in gehard. Ik ben elf jaar Kamerlid. Dus het, ja, je maakt zulke dingen gewoon wel eens mee. En dan gaat de volgende dag ook gewoon weer... Uh, de zon op als je geluk hebt of het regent. Maar het begint gewoon weer een volgende dag. En dan ga je gewoon weer aan het werk. En de volgende week ben ik ook gewoon weer aan het werk gegaan. En hebben we alle dingen gedaan. Ik heb de dingen gedaan die ik moest doen. De Kamer heeft de dingen gedaan die het moest doen. En we zijn die week afgesloten. En iedereen is met recess reces gegaan. En ik ook. Heerlijk, twee weken vrij. Ja, maar je kreeg nog een handkus van Mark Rutte. Ja. Ja. Ja, en Geert Wilders heeft me op de avond... voor het recess ook nog gekust... En, ja. Gaf je dat enige voldoening? Die handkeus? Ja, ja, laten we daarmee beginnen. Die handkeus, dat was gewoon een, een absolute verrassing. Ja, ja nee, dat ja, moest ik niet... gewoon heel erg om lachen. En nee, alles wilde... wat je doet... Nee, weet je, ik, ik had een vergadering van het, uh, het bestuur van de Kamer. Het principe. Het was de laatste vergadering voor het reces. En uh, uh, er moest een besluit genomen worden over de parlementaire enquête over de FIRA de Kamer had besloten dat een parlementaire enquête moest komen. Het presidium moet daarmee akkoord gaan. En twee weken daarvoor had het presidium gezegd, jeetje, willen we dit wel? Zo'n duur onderzoek levert het wel nee, dat op we ik wel. Dus, ik die, die, dus die, die vergadering die moest nee, die af. Handkus, dus ik, ik kwam iets te laat binnen. Nee, die handkus was gewoon van luister, uh, uh, nee. Anoushka, ik steun ik, jou. Toch? Dat deed Mark Rutte. Nou ja, nou ja ik, heb iets, ik, ik probeer je uit te leggen. Ik kwam dus te laat in die vergadering binnen. En hij stond, hij was, ik had hem laten wachten. Ik had de premier laten wachten, omdat ik mijn eigen verrading af wilde maken. En hij stond te bellen achter zo'n muurtje. En ik tikte hem op zijn schouder. Van, uh, en volgens mij kuste die man, zeg ik vind het niet zo erg dat je even op je moest wachten. Mooi toch? Nou ja, dat was wel een grappige foto. Dat vond ik wel. <laughs> vond ik wel. Nou, je zegt, je bent ook gekust door Wilders. Maar je nou weet nou ook, ja. het, er waren acht fractievoorzitters die kritiek op, op jou zouden hebben. Schreef de Volkskrant. Volgens mij weet je drommels goed welke het zijn. Eh... Uh, ik heb heel veel gehoord die hebben gezegd dat ze het niet waren. Nou, ik heb er ook gehoord die hebben gezegd dat, ze, dat zij zich herkenden in uitspraken. Maar uh, Wilders heeft wel gezegd van ja, ik had kritiek. Heeft die, spreek je hem dan nog? Uh, ik heb hem hier niet over gesproken nu. Nee? nee. Het is jouw kamer, jij moet open Oh, ik moet open doen. Heb je hem daar niet op gesproken? Nee. En van Oink? Van Oink wel. En wat zei hij? Daar praat ik met jou over in de media. Hello. Hi. Hi, Great. hi, wat lekker. Can I put the, where? You can put it here, please. Okay. Yes. You were listening to the radio. Okay. All right. Yes, thank you very much. You're welcome. Thank you. No. Thank you. Oh, this is excellent. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Weet je, Pet, het is heel uh, simpel, hè? Ga je me nou Pet wat, noemen? Ja, dat zeg ik maar. Ja, wat je, ga je niet vrouw, wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dus ik praat uh, uh, niet in de media over gesprekken... waarvan ik denk dat die niet bedoeld zijn uh, om te delen met het publiek. En uh, Van Ooyk is naar mij toegekomen in de plenaire zaal. Dat heeft al, hebben allemaal mensen kunnen zien. Dus ik heb met hem gesproken. Maar wat ik met hem bespreek... Ja, ik vind niet dat ik dat allemaal hoef te delen met iedereen... Proost. Proost. Maar je hebt hem toch wel aangepakt? <lacht> nee, ik heb hem niet aangepakt, zeg, kom op. Ja, maar ik bedoel, dit trek je toch duidelijk niet? Als je krachttermen bezigt, dan, dan, bedoel, dan is het toch, dat is toch zonde. Ja, nou, dan ben je geëmotioneerd, dan ben je kwaad, weet je wel, dan ga je toch zeggen: van flik je me nou. Nou ja, ik zeg nog een keer tegen jou: het wordt bijna saai, zonder van de tijd. Ik praat er verder niet over. Publiekelijk. Dus ook niet om kwart over twaalf soms. <laughs> uh, nou, en, en inhoudelijk willen nou, we wel. Weet je wat? Ik ga voor jou eens even de plaat draaien die ik voor jou heb. Doe dat. Ja, want ik heb lang nagedacht en zo. En ik had een hele mooie plaat van Daniel Lohus voor je. Over, nou, over wat je net ook zei. Van, nou, elke dag begint weer opnieuw. Uh, nou, een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Over het voorjaar heet die mooie plaat. Maar ik heb nou toch besloten om de dijk voor jou te draaien. Leuk. Uh, dus zet je koptelefoon op. En luister naar een van de mooiste platen uh, van de dijk. Die ik voor jou heb uitgekozen. En dan ben ik benieuwd achteraf wat je ervan vindt. Zeg De dijk met wanhoop niet voor Anouska van Miltenburg, de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, wat je moet lachen. Dat is goed. Ja, natuurlijk moet ik lachen. En, uh, vooral ook omdat ik heel erg moet denken aan uh, de tijd dat ik lid werd. Ik ben lid van de VVD hè? Uh, en ik was lid van de VVD toen we op twaalf zetels in de peilingen stonden en iedereen riep van: uh, Nou, dit is voorbij met die partij. Die is helemaal weg. En in 2010 uh, uh, won de VVD de verkiezingen en werd de grootste partij. Dus uh, en daar moet ik heel erg aan denken als ik dit liedje hoor. Het is wel aan jou besteed toch ook dus. Ja, heel erg. Ja, heel ik, erg Elke Ik draai het, het, het, het voor jou, want ik dacht bij mezelf, misschien ben jij na dat Volkskrantartikel in wanhoop, maar bedoel, het kan dus allemaal beter in het jaar 2014. Nou ja, weet je, als ik terugkijk op 2013. Ja. Dan kan je ja. kijken naar die ene ochtend dat je zo'n krant uit de brievenbus trekt. Mm -hmm. Maar ik kijk terug om in 2013, waar ook ongelooflijk veel hoogtepunten waren. He echt hele bijzondere uh, momenten voor mij als voorzitter. Ja, weet, vindt, ik heb, de, de kroningswissel bijvoorbeeld? Nou, ik heb twee, twee hele bijzondere momenten. Uiteraard uh, de abdicatie van, de, van Koningin Beatrix. Waar ik uh, getuige van mocht zijn als voorzitter. Ik mocht zelfs die, die, die, die, uh, die akte van abdicatie mocht ik, uh, uh, tekenen. Wat een heel intiem eigenlijk uh, moment uh, was. En daarna die inhuldiging in die nieuwe kerk. Zo. So, het meest plechtige wat ik ooit in mijn leven zou meemaken. En die koningsvaart en, hier op het ei, waar en we nu op die uitkijken. De euforie ja. in dat land. Ja. Daar. Zo bijzonder, zo'n zo cadeautje als je als voorzitter uh, dat mee mag maken. Dat gebeurt één keer in de dertig jaar. Maar ook uh, een, een ander hoogtepunt als een uh, paar weken voor het kerstreces. Had ik, uh, uh, was de gast in de Tweede Kamer, was mijn gast, uh, Jules Schelvis, Een overlevende van Sobibor. Hij was ook in verschillende andere concentratiekampen geweest. En iemand had mij een brief geschreven van die meneer, die uh, weet u wel dat hij nog leeft. En hij doet heel veel goede dingen voor, uh, voor, voor Nederland. Want hij vertelt zijn verhaal uh, in Duitsland uh, aan, aan, aan kinderen om de verha verhalen over de holocaust niet te laten vergeten. Toen dacht ik, ik nodig hem uit. Ik heb geregeld dat ik kon spreken met de kamerleden die hadden over oorlogsslachtoffers. En ik heb hem uitgenodigd om te gast te zijn in de vergadering. Waar alle kamerleden waren. Toen heb ik hem toegesproken. Dat vond ik al heel mooi. Dat ik dat mocht doen als voorzitter. En aan het einde van die toespraak. Dat, dat kan je niet bedenken dat dat gebeurt. Stonden alle kamerleden op. En die applaudiseerden voor die man. En dat was zo'n kippenvelman. Ik krijg nu weer kippenvelman. Dat was zo mooi. En hij zat daar in die loge. En ik dacht. Oh. Namens Nederland. Wordt deze meneer zo'n oud, zo oude meneer. Op zo'n manier, het is heel bijzonder als er geapplaudiseerd wordt in de Tweede Kamer. Dat, dat is echt een hoogtepunt. Nou, Dat, dat zijn twee mooie hoogtepunten. Dat, dat neemt, neemt niemand mij meer, maar ook het parlement niet meer af. Maar er waren ook punten van kritiek. Ja. Er waren heerlijk. bijvoorbeeld momenten van kritiek op het moment dat je uh, een debat tussen Wilders en Pechtold... waarin Wilders uh, Pechtold uitmaakt voor klein, miserig mannetje, dat je niet ingreep. Nou, weet je, ik heb eerder net al genoemd de, van kritiek van dat ik, hoe ik omging met als er een debat wordt aangevraagd, van dat mensen al geïrriteerd werden. Hè. Dit vind ik ander, iets anders. Ik ben ook heel blij dat je erover begint. Om uit te leggen. Is dat je de, de toon van het debat soms niet aanvoelt. De nou, ene weet je, keer in dit je geval. Je op de regels en de andere keer laat je het te, gewoon te ver. Ja, maar in dit, geval, in dit geval speelde er iets anders. De twee. Één, de twee beste debaters misschien wel van Nederland. In ieder geval twee super superdebaters. Stonden tegenover elkaar in de Tweede Kamer. Wilders aan de ene kant achter een microfoon. Pechtold aan de andere kant. Mm -hmm. En Pechtold die stelde een hele scherpe vraag aan Wilders. En Wilders was zichtbaar. He, ik zit op twee meter afstand. Hij, was, uh, hij wist niet zo goed hoe hij moest antwoorden. En hij deed wat een goede debater doet. Hij paste een debattruc toe. Hij dacht, ik probeer die de aandacht af te leiden van die vraag. En ik noem die man een miserig mannetje. Een klein, miserig een mannetje. Klein, miserig mannetje. En, en wat deed Pechtold? Pechtold zei, u kunt maar alles noemen wat u wil... maar ik wil antwoord op die vraag. En hij dwong hem antwoord te geven. Als ik op dat moment had ingegrepen... dan had Wilders zijn zin gekregen. Dan had hij namelijk die vraag niet hoeven beantwoorden. En dan was er discussie gegaan over... de voorzitter die zegt, je mag dat niet zeggen. En een gekozen volksvertegenwoordiger... die door de grondwet een enorme vrijheid van meningsuiting heeft gekregen. Veel meer nog dan andere mensen in Nederland. In de vergadering mogen kamerleden alles zeggen. Ook de dingen die buiten de kamer straf, strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dus ik dacht, ik grijp niet in. Ik laat die twee dat debat voeren. En, en, en Pechtold kreeg zijn antwoord. Hij kreeg zijn antwoord. Ja, de, de, en hij liep daar terug. En hij had op dat moment... weet je, Pechtold had mij niet als moederkloek nodig om hem te beschermen tegen die scheldpartij. Wat kritiek, ik mezelf wel de kritiek wel... is dat je de ene keer het debat echt te fel ja. laat worden en te, nou ja, soms te veel op, op de man en te weinig. Uh op het debat zelf, en de andere keer hou je te veel vast aan regels. Dat is de kritiek. En wat, wat doet die kritiek met jou? Nou ja, wat, wat ik wil het even afmaken als het mag. Want er is dat miserig mannetje is zijn leven gaan leiden. Helaas is dat de, de debat, gaat, de hele discussie gaat niet meer over... dat pechtelt dat daar een hele scherpe vraag stelde over... Uh, of, of Wilders geafficheerd kon worden... met, met de rechtse uh, extremistische partijen in Europa of niet... En dat het debat alleen nog maar gaat over dat mierig mannetje. In die zin heeft Wilde zelfs nog zijn zin gekregen. En wat ik mij nou daarin als, uh, als leerpunt heb gehad. dat ik achteraf had kunnen zeggen. Ik vind dat eigenlijk dat in de Tweede Kamer. zulk soort taal niet op zijn plaats is. Ik had willen markeren voor de handelingen. He, voor de, alles wordt vastgelegd wat wij zeggen. Dit had niet zo gemoeten. En dat is mijn, mijn eigen leermoment geweest. Van voortaan laat ik dat ook niet meer zo passeren. Dus dat doe ik nu ook niet meer. Er ja. zijn ook wel weer voorbeelden geweest. waarin ik heb gezegd. Nou ik vind dat dat niet hoort hier. Daar komt ook weer kritiek op. Want mensen vinden het helemaal niet leuk. Als ze door de voorzitter uh, ja, op hun vingers getikt worden. Dus ik, ik heb daar in dat, dat ja, debat met... ik heb daar een keuze in gemaakt. En achteraf heb ik dat geanalyseerd. En toen heb ik gezegd. Nou. Ik had dat anders kunnen doen en ik doe het voortaan ook anders. Ja, maar de, dan is de algemene kritiek... van als je daar wat van leert... en dan ga je de, de volgende keer uh, neem je die kritiek mee en, en pas je het aan. En dan zijn ze daar weer niet tevreden over. Maar dan is de kritiek van ja, luister, ze heeft geen natuurlijk gezag. Ja. Is dat jouw kritiek? Nee, dat is de kritiek die ik lees en die ik hoor. Ja, ik... Uh, ik uh heb jij eerder gezegd dat ik op kritiek... die door anonieme mensen is uh, geuit... daar ga ik niet uh, op reageren. Ik weet niet, dat ga ik niet doen. Ook nu niet. Ook niet uh, ja, tenzij jij tegen me zegt. Maar uh, ik heb, uh, dat, dat is niet wat ik wil doen. Nou ja, uh, kijk... Ik ben zelf ook voorzitter geweest van BNN. Dus ja. ik moet ook uh, uh, vergaderingen leiden. <coughs> en dat gaat er soms ook veel aan toe. Zeker ook in omroepland. Ja. Uh, ja, En soms moet je wel uh, ingrijpen. Soms moet je bijsturen. Ja. En ja, dat is een, een, een, een, een gevoel. die, die ja, De ene vergadering loopt zo. De andere vergadering loopt weer, weer totaal ja. anders. En elke vergadering moet je dat debat gewoon voelen. Ja. En daarmee uh, aan de gang gaan. Ja, dat is ja. ook zo. Ja. En, en, en de, de, de, de kritiek, of de, nou, dan kan je zeggen dat is anonieme kritiek... maar de, dan zeggen ze van ja, ze, ze staat soms niet boven uh, het debat... Ja, en ik ja, vraag nee, me alleen je, af, zit, wat doe je met kritiek ik, ik zit, als je dat nou leeg. Ja, ik, ik heb je eerder gezegd. Uh, ik uh, hoor kritiek. mensen zeggen ook tegen mij. Niet, niet alles uh, ja. komt tot mij via anonieme bronnen in de media. Er zijn ook mensen die gewoon tegen mij zeggen: waarom doe je dat? Ja. Of kun je dat niet anders doen? Kunnen we het er niet eens over hebben. Uh, ik probeer uh, met die kritiek iets te doen, maar ik herken me niet in iedere kritiek. En ik stel ook vast dat er. Uh, Elf partijen in de Kamer zijn. Ja. En dat wat de een vindt dat ik goed heb opgelost, daarvan zegt de ander: ja, dat had ik toch even anders gedaan. Ja. ja, weet je, ik zit 15 tot 20 uur per week vergaderingen voor. Dat is denk ik meer dan jij deed. Dat is voorzitterschap. Dat wel, want het is niet mijn hobby. Uh, nou, het is mijn werk en ik vind het ook heel erg leuk werken. Uh, ja, ik ook, overigens. Ik, bedoel, ik ben ook programmamaker. Dus ik vond ook voorzitter leuk, maar gelukkig ja. geen twintig uur. Want dat, zou, dat is voor mij te veel. Nee, nou ja, ik doe dat vijftien tot twintig uur. Een beetje afhankelijk van de, van de week en van de andere taken. Want het voorzitterschap van de Tweede Kamer... Ja, is ook nog heel veel andere dingen doen. En daarin uh, probeer ik zo goed mogelijk... maar ook te ontwikkelen als, uh, als voorzitter. En, en, en zo veel goed mogelijk alle mensen die aan het debat deelnemen elf partijen en een onafhankelijk kamerlid... om die zo goed mogelijk uh, te bedienen. Ja. En, en in de wetenschap dat er altijd mensen niet blij zijn... met de beslissing die ik heb genomen. Nu was er ook nog een keer een kritiekpunt op het feit... dat er een plaatsvervangend voorzitter was. Uh, Ariep van de Partij van de Arbeid. Wilde gaf daar commentaar op. Van, die, zei, die twitterde van nou, ik uh, het wendt nooit. Een voorzitter van uh, Marokkaanse afkom... En uh, uh, daar was de kritiek op dat je niet uh, je steun betuigde... aan de plaats vervangend uh, Tweede Kamervoorzitter. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, daarvan... Uh, ik ben voorzitter in de vergadering. En in alles wat er in de vergadering gezegd wordt... Ja, als we het dan hebben over een miserig mannetje... nou, daar heb ik net uh, ja, uitgelegd wat daar mijn overwegingen zijn geweest... en waarvan ik ook heb gedacht... nou, dat ga ik misschien in de toekomst wel. Of misschien dat doe ik. Dat ga ik anders aanpakken. Dat had het kunt en dat ga ik anders doen. Um, ik ben niet verantwoordelijk voor het debat... wat Kamerleden via Twitter voeren, gelukkig. Er wordt ook van alles over mij gezegd... en ik heb als lijn, ik reageer er niet op. Wat ik het, ik, ik vond dat een... Uh, uh, ik, ik hoorde later... Even, mevrouw heeft verving mij... omdat ik een, een andere uh, verplichting had. Ik hoorde dat later en toen dacht ik... zo, dat is stevig. Maar ik hoorde tegelijkertijd ook... dat er gelijk via Twitter ook op gereageerd was. Um, en, ja, maar en, men verwacht ook iets van jou. Nou ja, ik, uh, uh, er wordt over mij van alles op Twitter gezegd. En daar reageer ik ook niet op. Ik heb gewoon ervoor gekozen... om... Uh, mijn voorzitterschap uh, vorm te geven uh, als het gaat over uh, uh, de toon die mensen in het debat aanslaan om dat in de, in de zaal naar te kijken en niet te reageren op alle dingen die daarbuiten ook gezegd worden over mij over uh, ondervoorzitters en ik denk ook dat de Kamer als geheel verantwoordelijk is om elkaar daar scherp uh, op te houden en dat is in dit geval ook heel effectief en heel direct zoals dat ook hoort bij Twitter Snel, effectief. Nou, ik zit zelf niet op Twitter, maar iemand anders wel. Die heeft daar gelijk overheen op gereageerd. Dat is denk ik heel erg goed. Maar het zou jou toch ook sieren dat jij het dan opneemt voor je, ja, voor je plaatsvervanger. Vadoor je, ja, toen ze bij mij iemand van binnen aanpakte... dan keken wij altijd, spraken we met één mond. Van ja, we staan erachter, weet je, we, we zijn er voor je. Ja, nou, ik heb haar direct gebeld. Ik heb haar direct gesteund. Ik heb haar uh, ook eerder, weet je. Wij waren samen. Um, uh, kandidaat kamervoorzitter. Zij wil ook graag kamervoorzitter worden. Toen werd ze ook heel stevig in het debat uh, aangepakt. Zij was voor mij aan de beurt. Ik ben gaan, aan, aan de beurt. Ik ben toen gaan staan. En toen heb ik haar een compliment gegeven... over de manier waarop zij um, uh, van, uh, zichzelf daar verdedigd heeft. Dus je hebt het goed aangepakt, vind je? Nou ja, ik weet niet hoe je het anders zou doen. Als, als de voorzitter ook nog voortdurend moet gaan reageren... op wat Kamerleden buiten de debatten om zeggen over elkaar. En, en, en, en over en de toon die ze daarin bezigen. Ja, maar je bent wel Kamervoorzitter. Ja. En, en de plaatsvervanger Kamervoorzitter wordt, wordt aangepakt. Weet je wel? Dat is wel, het is wel een functie. Hè? Ik bedoel, je bent wel. Ja. Je zit daar. Dat is ook zo. Maar wat is er nou beter... dan dat de ka andere Kamerleden direct daarvoor in de bres springen? Ik, ik, via Twitter, hè? Dus dat, dat, dat, is een, dat is een hele aparte uh, discussie. Ja. Hij okay. heeft het niet in de eh. vergadering gezegd, en, maar hij heeft het wel over een Kamerlid gezegd. Ja. Ja. En, daar, en daar is direct ook op gereageerd. Ik denk dat dat is hoe Twitter hoort te werken. Ik had misschien zelf ook gereageerd als ik jou was. Maar goed, dat is. Uh, hè? Nou ja, ieder vogeltje zingt zoals het gebikt is, denk ik. Toch moet dan even nog terug nog even, nog een keer naar dat Volkskrant uh, artikel. Daar stond namelijk ook in dat je aan het uh, onderzoeken was... of de Rijksrecherche, of je die kan inschakelen... Uh, als er uit het presidium gelekt wordt. Is dat zo? Vergaderingen van het presidium zijn besloten vergaderingen. Precies. Dus dingen die daar besproken worden, die bespreken, uh, die, die bespreken we alleen daar. Precies, maar er is dus blijkbaar gelekt. En jij wou onderzoeken of uh, de Rijksrecherche dat zou kunnen checken. Wat er lek was vergaderingen van het presidium zijn besloten vergaderingen... en ook al heeft iemand anders er misschien of niet iets over gezegd... ik zeg er niets over. Nee, maar heb, het kan gewoon niet. Heb jij de Rijksrecherche ingeschakeld om dat te onderzoeken of niet? Of, of, of je kan kijken ik zeg of... niets over wat ik daar in die vergaderingen bespreek... met het presidium. Maar dat het is, kan dus, ik echt niet. Want het, het idee je, achter een besloten toch... vergadering is dat je het met elkaar daar dingen bespreekt en dat niet deelt met anderen. En als voorzitter doe ik dat niet ja. en daar hou ik me aan. Maar je kan, dus, je kan toch wel zeggen of je wel of niet uh, aan het onderzoeken bent... of de Rijksrecherche lekker kan onderzoeken? Ik zeg er helemaal niets over, want dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus geen ja en geen nee? Ik zeg er helemaal niets over. Goed. Dan iets anders. Jij kwam in de gemeenteraad. Binnen een jaar zat jij in de Tweede Kamer. Ja. Je stond al snel hoog op de VVD-lijst. En je bent nu voorzitter. Dat, wat is jouw talent? <tiedacht> Als politica. Het is heel snel ja, gegaan. Ja. Ja. Ik, ik, ik denk dat je een... Ik weet niet zo goed wat mijn talent is. Maar kan je wel vertellen wat ik ongelooflijk leuk vind. In, en wat ik, wat ik ook ontzettend graag doe. Ik ben... Uh, uh, ik heb een hele bijzondere ervaring gehad toen ik, toen ik net gekozen was als raadslid. En ik zat in mijn allereerste vergadering, een commissievergadering. En daar mocht ik wat zeggen over onderwijs. En ik had die stukken gelezen. En ik uh, ging naar nou iets zeggen, er moesten nieuwe scholen gebouwd uh, worden. En de, ik sprak daar voor de eerste keer. En... Het, en ik dacht, wauw, wat vind ik dit leuk. Want vind ik het bijzonder om te proberen te verwoorden... wat mensen in mijn gemeente nodig hebben... en tegelijkertijd proberen te begrijpen... wat de mogelijkheden zijn die de gemeente heeft... om iets wel of niet te doen. Om dat bij elkaar te brengen. Wat vind ik het gaaf om volksvertegenwoordiger te zijn. Dat heb ik daar voor de allereerste keer gevoeld, wat, wat, wat in 2002. Zijn, wat, zijn jou de drij wat zijn de drijfveren dan? Dus je dat moet omschrijven. Ja, dat is het precies. Weet je. Het, wat, wat het is, is. Ik wil. Uh, ja, ik heb wel een stevige dosis idealisme. Uh, dat zie ik trouwens in alle Kamerleden terug. Dat echt, uh, je moet toch wel de wereld willen ver veranderen. En alle Kamerleden willen ook een betere wereld. We, willen, we denken allemaal. Anders over hoe die betere wereld eruit ziet. Maar we hebben allemaal het gevoel we willen er iets beters van, uh, van maken. Ja, ik heb dat gevoel ook. Ik wil dat het voor mensen Nederland een fijn land is om te leven. Dat mensen de vrijheid hebben om te zijn wie ze willen zijn. En het leven te leiden wat zij gekozen hebben om, uh, om, om te leven. En als het even niet lukt. Als... Uh, um, een ziekte hebben of een handicap. Of, of, of als ze jong zijn, en naar school moeten. Of, dat de overheid bijspringt. Ja, van de overheid bijspringt. En dat de jongens ook aan. Of niet? Wanneer is dat er ingeslopen? Is dat. Uh, ja. ja, dat zit er wel in mijn opvoeding. Ja. Weet je, ik kom niet uit een hele politieke familie. Wel uit een katholieke familie? Uh, uh, wel uit een van origine... hele katholieke familie. Maar ik kom uit een familie waar... Mij, zowel mijn vader als mijn moeder maatschappelijk... heel actief waren. Ja. En mijn vader... in de jaren zeventig al in de voorlopers... van ondernemingsraden zat. Mijn moeder voorzitter van de kruisvereniging... Uh, was. Ik heb van huis uit... meegekregen dat je... Uh, als je moeder een goede voorzitter? Ik heb van huis uit meegekregen dat je dat je niet alleen maar over jezelf druk moet maken... maar dat je ook een verantwoordelijkheid hebt naar anderen toe. Dus dat, uh, en dat is ook leuk. Want je bent journalistiek gaan studeren. Uh, maar had je ooit, heb je ooit nagedacht, toen je, toen je acht of tien of twaalf was... van hé, hey, de politiek, hé, hey, nee. nee? Nee, op, zo, op die manier uh, heb ik daar nooit over nagedacht. Wanneer is dat kwartje gevallen dan? Ja... Op een gegeven moment ging je toch... Weet je, je de ging, toen, ik, toen ik acht en tien was... keken wij natuurlijk wel uh, naar Achter het Nieuws. En naar Sonja Barend. Mijn en uh, vader, uh, uh, en uh, we keken ook naar uh, G.B.J. Hilteman. <laughs> Oké. Okay. Oké. Okay. Dus uh, weet je, de, de, de politiek in de jaren 70 en 80 was natuurlijk uh, was een enorm theater. Ja. En dat, dat theater, dat, daar keek, keek ik naar. We hadden ook niet zoveel keuze, hè, want twee, uh, twee televisiezenders, hè, één en twee, en je moest wel. Maar uh, politiek, dat het leuk was, dat heb ik altijd gezien. En uh, ja, ik ben op een gegeven moment gewoon lid geworden van een politieke partij. Ik denk, ja, als je het leuk vindt en je wil er naar kijken, dan moet je ook meedoen. En dat is best wel heftig, best wel moeilijk, vond ik. Want je bent natuurlijk nooit met alles eens. Er is geen partij, tenzij je je eigen partij opricht. Zoals BNM dat natuurlijk ooit. Uh, nou, is geen partij, ja, heeft, he, Nee, nee, Die heeft een eigen he? omroep. Ja. He, want die kon ook ja. niks vinden in andere ja. omroepen. Dan richt je je eigen omroep op. Ja, ik, ik, uh, je moet op een gegeven moment kiezen dat, dat wat het meeste bij je past. Ja. En dan denken, en als ik dan lid ben... dan kan ik die dingen waar, waar ik niet mee eens ben... die kan ik dan wel even veranderen. Maar dat, dat, dat is best wel moeilijk natuurlijk. Maar... Maar, want nu ben je uh, kamervoorzitter ja. en je hebt drie kinderen. Hoe combineer je dat? Is dat te doen? Ja, ja het is te doen. Maar wij hebben wel een bijzonder leven. En je hebt ook nog een partner. Ja, ik ben getrouwd. Ja. Ik heb drie kinderen. En wij hebben wel een bijzonder leven. Want ik ga op uh, maandagochtend... Uh, Den Haag en door de week woon ik in Den Haag. Komt ze vrijdagmiddag weer thuis? Mijn man heeft onregelmatige werktijden en uh, ja, ik heb hele zelfstandige, uh, hele, hele ja, Ik ben heel trots op mijn kinderen hoe die dat doen. En uh, de ja, maar je momenten bent er dat er niet we... altijd voor ze, nou, niet fysiek, mm -hmm. maar ik ben er wel altijd voor. Dat Probeer ik in ieder geval wel uh, uit te dragen en uh, uh, ja Dat heb ik zelf van huis uit ook meegekregen. Mijn, mijn vader die zat op de grote vaart. Die was uh, heel lang, uh, lang weg achter elkaar. En dan was hij soms thuis. en Dat was quality time. Dan deden we speciale dingen met mijn vader. En als ik terugkijk op mijn jeugd. dan uh, Mijn vader was heel veel weg. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat hij heel veel weg was. Hij was er altijd. Hij was onderdeel van mijn leven. En, en, en ik wist altijd dat, dat mijn vader er was als ik hem nodig had. En ik hoop dat mijn kinderen ook weten dat ik er ben. Als ze me nodig hebben. Is dit een vraag? Nou ja, dat hoop ik natuurlijk. Ik bedoel, als dat... ouders blijf je natuurlijk altijd met heel veel vragen zitten. En, maar uh... dit bespreek je toch wel met ze? Dat... Nou ja, nee, natuurlijk bespreek ik dit met ze. En ze zeggen dat dat zo is. En ze vinden me ook. Ik bedoel, er zijn ook voorbeelden dat ze vinden. Dat ze bellen. Of dat ze ziek zijn. en Dat ik in de auto gesprongen ben om naar huis toe te gaan. Dat moet ook kunnen. En is de combinatie voor jou goed te doen? Ja, anders zou ik het niet doen ja, nou ja, omdat je natuurlijk een mooie plaat hebt uitgekozen, Daar moeten we hmm. natuurlijk heen. Ja. Close to you. Ja. Ja, prachtige plaats. Ja. <laughs> uh, hoe moet ik zijn naam? Michael Prince zou ik zeggen. Maar ja, volgens het is mij is het gewoon uit... Michael Prince. Ja, volgens mij ook. Maar dat is natuurlijk Hij uit zingt songwriter. er zelfs over ja, in, zijn, ja, uh, ja, in zijn liedje. Dus uh, en close to you, uh, dacht ik toch bij mezelf, ja, dat is natuurlijk ook dicht bij je familie, zijn, maar niet altijd. Ja. Goed, heb ik het goed uitgelegd? goed geïnterpreteerd? Uh, nou, nee. Oh. Eigenlijk, Nou, dat mag. Dat vind ik ja. mooi. Want iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Maar, hè? maar ik heb dit liedje uitgekozen. Ik was, ik was een keer vrij, vroeg thuis. En ik, ging naar mijn, ik heb een appartementje in Den Haag. En uh, ik had van het programma gehoord van vorig jaar. Van de beste singer-songwriter van Nederland. En ik zapte en ik kwam het tegen. En het was de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. En hij was de allereerste. En uh, hij zat daar met een petje op. Ik was gewoon een jongen, begin twintig. Hij deed me heel erg aan mijn eigen zoon denken. Ik heb ook een zoon die piano speelt en hoeden draagt. En een beetje verlegen. Van, waar gaat dat liedje over? nou Gewoon over een meisje en een jongen. Hij wilde het niet zo geven. En hij begon te spelen. Ik vond het zo mooi. Ja, het was zo zo ontzettend mooi. Nou, maar dan moeten wij misschien eerst even, voordat we hier... naar. Oh, ik hoor hem al, maar we gaan... ik start hem alweer weg. Want ik vind. laten we dat dan even... Maar laten we dan eerst even naar jouw zangkunsten luisteren. Want jij zat in een band... en misschien vind je het daar wel om zo mooi. We gaan heel even een klein stukje luisteren... naar iets wat gevonden is. Het, ja, het is jouw oude band, die heet ja. Smoke Blow. Blow Smoke. Blow smoke. Maar waar, Ik heb um, nooit meegedaan aan de beste singer-songwriter nee, van Nederland. maar fans. ik vind het dan toch leuk om even Anouska van Miltenburg... de huidige voorzitter van de Tweede Kamer... een stukje stil in mij uh, uh, uh, te laten horen zingen. Want het is het favoriete nummer geweest van Bart Graaf. Dus nee. ik denk dat we daar toch heel even naar moeten luisteren. En daarna uh, kan je nog heel even vertellen uh, nou, hoe dat was... om op een podium te staan. Enfin, laten we eerst even naar dit luisteren. Kom bij me liggen, slijf om het heen, ik heb het koud. De schijn is gemeen, en wordt van ons verwacht. Vanavond, tot de liefde, haar waardig het is. En het is zo stil in mij. Ik heb nergens... Nou, mogen. ja, nou, dat is toch prachtig. Is het nou leuker om voorzitter te zijn... of leuker om op, uh, op een podium te staan en dan uh, leadzinger te zijn? Ah ja, wij, ik stond bijna nooit op het podium. Wij, wij, wij maakten gewoon elke zaterdagochtend samen muziek. En, en dat is zo geweldig. Het is zo heerlijk om met een stel mensen die allemaal... Eh, of een instrument spelen of, of eh, zingen... omdat je geen instrument kan spelen... maar je wil wel iets met muziek doen. Ja, dat is, dat, dat is geweldig. En is dit dan een goede uitlaatklep voor je? Nou, ik, ik zing niet meer in de band. Maar ik zing nog steeds met mijn zoon. Die speelt dan piano en dat, en nou, dat, dat is nog graver dan met een band. Want wat is. Dat is zo cool om met je eigen kind muziek te maken. Maar ja, weet je. In, Nederlanders kunnen ook heel goed muziek maken. Hè. We gaan ja, echt. Het gaat even over jou. Ja, maar. Het, dat, het, dat, het, dat, het, muziek is natuurlijk zo'n pure emotie. En. Uh, en dat je dan. De, iemand speelt ergens op. En als het maar een paar akkoordjes. En als je er dan mee zingt. En met z'n tweeën je, maak je iets. Ja, dat, dat is. En dan ben ik zo jaloers op die jonge mensen bij beste singer-songwriter die... Laten we luisteren. Ja. Michael Prince met Close To You. Ik didn't change my name for good luck. It just happened to be mine.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 Ja, de prachtige Michael Prins. Want ik moet het wel even goed zeggen. Michael Prins. En dan kijk je uit over het ei vanuit het uh, Aitana Hotel. En dan klopt dit nummer helemaal natuurlijk. Ja. Hè? En dat is allemaal verzorgd door Anouska van Miltenburg. De voorzitter van de, van de Tweede Kamer. En dan vraag ik aan de voorzitter. Het is 2014. Wat ga je als voorzitter beter doen? In het nieuwe jaar. Nou... Ik uh, heb als uh, toen ik gekozen werd als uh, voorzitter gezegd... dat ik vind dat het parlement uh, uh, toegankelijker moet worden... voor mensen die uh, graag willen weten wat er gebeurt. Uh, de ramen en deuren zijn uh, door mijn voorganger, uh, mevrouw uh, Gerdy Verbeet, opengezet. Er zijn er heel veel mensen die naar binnen komen. Alle uitzendingen worden gestreamd. Uh, via Politiek 24 via kan je heel veel zien. Maar ik kom er nu achter dat mensen wel kunnen zien... Wat er Gebeurt, maar ze snappen niet zo goed wat er gebeurt in de Kamer. Ze weten niet wie er aan het woord is en ze snappen niet hoe de dingen gaan zoals ze gaan en ze worden eigenlijk geïrriteerd door, wat ze, door de informatie die ze niet hebben. En wat ik heel graag weet, wat ik al gedaan heb, is: er is een nieuwe website gekomen waardoor veel inzichtelijker is geworden uh, welke dingen we doen, wat voor moties er worden ingediend, hoe partijen daarover stemmen. Uh, maar wat ik ook heel erg graag wil het komend jaar is dat mensen via bijvoorbeeld een second screen uh, uh, met een iPad op schoot uh, mee kunnen kijken en zeggen wie is er nou eigenlijk aan het woord? en Wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat is dat nu eigenlijk een motie? Ja. Zodat ze be veel beter kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Maar uh, ik uh, vind dat heel mooi. Maar ik wou me eigenlijk niet zo stellen. Ik zal de vraag opnieuw stellen. Wat ga jij als voorzitter beter doen? Want er is natuurlijk toch ook een negatieve beeldvorming rondom jouw voorzitterschap gekomen. Hoe ga je, zoals je vader als op de grote vaart deed, het, uh, wenden, of het schip uh, draaien? De ja, nou ja, je komt wel... Ik, ik, ik, uh, uh, kijk, ik ben wie ik ben. En uh, ik, uh, uh, uh, uh, ik ben iemand die met mensen in gesprek gaat. Die uh, luistert naar wat mensen uh, uh, uh, te zeggen hebben. En ook probeert te doen, iets te doen met uh, wat mensen aan, aan commentaar leveren. Of noem het kritiek. Of zeggen van, joh, ik zou het anders doen. Daar denk ik over na en ik probeer er mijn voordeel mee te doen. Maar ik zal niet een heel ander mens worden. Maar als er dan zoveel kritiek is, je moet dat ombuigen. Nou ja, weet je, ik, uh, er, zijn, er zijn mensen die dingen zeggen waar ik me in herken, waarvan ik denk: ja, dat kan ik beter doen. Er zijn ook dingen waarvan ik denk: ja, dat zeg jij en dat is jouw mening. Maar iemand anders die zegt juist ja, het, het tegenovergestelde, dus ja, wat moet ik er dan mee? Hè? Dan, dan zit ik, uh, mag ik als uh, Salomons oordeel uh, uh, uh, uh, vellen. Uh, ik probeer het zo goed mogelijk te doen. En ik sta elke dag op en met het voornemen. Dat deed ik al toen ik nog geen voorzitter was. En dat blijf ik doen zoals... Mijn, ja, je begon met mijn moeder. Dat doet mijn moeder op 79-jarige leeftijd nog steeds. Elke dag denk ik, ik moet het vandaag beter doen. Als dat ik gisteren heb gedaan. En ik gebruik daarvoor de bouwstenen van wat mensen aanreiken, Wat ik zelf bedenk waarvan ik zelfs kijk terug. Ik kijk al heel veel debatten kijk ik terug en met uh, een groep mensen. Van, uh, wat kan ik beter doen? Wat kan ik anders doen? Maar denk je dat je um, ooit een handdoek in de ring gaat gooien? Nou, dit is helemaal, ik zie daar helemaal geen, uh, geen reden voor. Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk. Ik heb de steun van de meerderheid van de Kamer. Um, kan de Kamer jou eigenlijk wegstemmen?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 maar als de kritiek blijft gaan. aanhouden, wat dan? Wat doe je dan? Ja, uh, ja wat, wat, wat wil je uh, uh, dat, ik, dat ik zeg? Ik, uh, ik, ik span mij uh, in om, om, om heel veel dingen, om de dingen uh, goed te doen. Nee, maar ik, kan en ik ben ik kan niet me tevreden voorstellen, als ik het goed doe. Nee, maar ik ik kan me voorstellen, het, als, het, als, ik, als, als je aan mij vraagt... Van de, wat, ik, ik kan me voorstellen, als de kritiek zo heftig is... dat je dan gewoon als mens denkt bij jezelf... ja, ik trek het niet meer, ik kap ermee. Uh, ja, nou ja, dat, dat het moment is in ieder geval uh, helemaal nergens uh, in mij. In, in nu op dit moment is dat niet aan de orde. Maar het wordt wel een spannend jaar, 2014. maar nou, elk jaar zijn spannende jaren. Ja, maar ik bedoel, je snapt toch ook wel van... je kent de politiek, je kent de media, van ja, er moet wel weer... Het moet, het, de beeldvorming moet positiever worden. Ja, nou, ja weet je, ik kan... Ik, ik kan hier zo weinig mee. Ik kan, er, ik kan weinig met mensen die anoniem in een krant dingen zeggen. Um, en dan later soms uh, dat publiekelijk uh, zeggen. Zo heb ik het niet bedoeld. Of dat was mijn bedoeling niet. Ik, ik, dat, dat, dat zijn lastige uh, dingen. Dat, dat, dat, ja, dat, dat, is heel, dat is niet heel erg tastbaar. Waar ik wat mee kan is als iemand tegen mij zegt. Mijn arm pakt en zegt... Uh, dat vind ik gewoon kloten. Hoe jij dit gedaan hebt, dat vind ik gewoon slecht. En, en stel voor... Uh, dat vind ik gewoon slecht. En, en, en Mark Rutte en, en, komt naar je toe en die zegt... Anoushka, ik zou hem ermee stoppen. Die, die pak je arm en die zegt, ik zou hem ermee stoppen. Wat dan? Ja, Ik kan er echt niks mee. Waar ik wat mee kan is... als ik denk dat ik nog steeds heel veel te brengen heb... en de meerderheid van de Kamer die steunt me daar uh, volkomen in... dan zie ik geen reden om te twijfelen... aan of ik op de goede plek zit. Um, vind ik dat ik alle kritiek die er is serieus moet nemen? Dan zeg ik, ja, natuurlijk, dat moet iedereen altijd. Ik zou niet anders willen... Ik zou niet anders willen. Want kritiek is ook een manier om jezelf te kunnen verbeteren. En dat is hoe ik in het leven sta. Ik wil mezelf kunnen verbeteren. Ik wil de Tweede Kamer... Um, ik, ik, ik vind het ongelooflijk mooi. dat wij, wij hebben een heel mooi parlement. Nee, dat snap ik. Dus jij gaat je en, verbeteren en de, en, in 2014? Nee, maar Ik vind het ook vooral heel erg belangrijk... dat het aanzien van die Tweede Kamer... dat, daar, dat mensen daar naar kijken en denken... En hetzelfde gevoel krijg als ik dat, dat, dat mensen in Nederland denken... wat hebben wij eigenlijk best een goed parlement. En daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. En als, zolang ik dat kan doen... Dan, dan, dan zie ik geen enkele reden om te twijfelen... aan of ik de goede mens ben op de goede plek. Jij vindt jezelf een goede voorzitter? Ja, En dan vond ik er een heel uh, zacht jaartje uit. Ik dacht niet, ja. ja! Ja, weet je, ik, zei, ik heb je eerder ook al gezegd... ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik zit hier, ik ben lekker uitgerust. Ik heb twee weken onder de kerstboom gelegen, noem ik dat altijd. En uh, ik heb heel veel plannen voor het komend jaar. Er gaan heel veel mooie dingen gebeuren. Er gaan ook ongetwijfeld weer momenten komen dat mensen zeggen... nou, dat had ik anders gedaan... En als maar goed ook. Stel voor, Want... ik nodig jou uit voor uh, uh, 4 januari 2015, als het op een zaterdag is. De kans is vrij klein, denk de kans ik. Kans klein. Kom je dan weer? Nou, ik denk het wel. Kom je dan ook weer als voorzitter van de Tweede ja? Kamer? Ja? ja? Mooi. Heb je nog goede voornemens voor 2014? Nou, ik ben niet zo heel erg van de goede voornemens. Maar. Maar. Ik vind dat. Wij zijn de meest professionele vergaderplek van Nederland. Hè? Iedereen in Nederland vergadert. Er is geen land waar mensen zoveel ja, vergaderen. Ja, je... Ga je meer sporten? Ga je meer. Uh... Ach nee, joh, dat. Uh... <lacht> <lacht> dat soort voornemens, daar doe ik niet aan. Volgens mij moet je nooit op 1 januari daarmee beginnen. Ik heb vorig jaar in de zomer gedacht. Ik wil. Ik wil afvallen, ik wil gewoon dunner worden. En dan ben ik gewoon, daar was geen 1 januari voor nodig. En dat, dat was heel fijn. Wordt 2014 een beter jaar voor Anouska van Miltenburg? 2014 wordt gewoon een goed jaar. Nou, dan wou ik jou heel graag bedanken voor dit uh, mooie gesprek. Heel graag gedaan. En ik hoop dan dat je uh, volgend jaar uh, terugkomt. Ja, ik denk niet dat het vier... Is. Maar zeg, ik wil je graag naastel. terugkomen. Dankjewel. Oké. Okay. Dit was Anouska van Miltenburg, De voorzitter van de Tweede Kamer. Op naar volgende week.